1 uur. Jan van der Putten met het NOL heeft YouTube opgeroepen... om filmpjes van gevaarlijke stunts rond het spoor sneller te verwijderen. Afgelopen weekend verschenen weer een filmpje op YouTube van een treinsurfer. Iemand die zich vastklampte aan een trein en een eindje meereed. Dergelijke filmpjes werken kopieergedrag in de hand... en moeten snel van het internet af, vindt ProRail. De Amerikaanse vicepresident Pence is in Jeruzalem ontvangen door de Israëlische premier Netanyahu. Die noemde Pence een grote vriend van Israël. Wie niet met de Amerikanen over het vredesproces wil praten, wil volgens Netanyahu geen vrede. De Palestijnen boycotten het bezoek van Pence omdat de VS Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël. Palestijnse betogen staken portretten van hem in brand. De Palestijnse president Abbas wil niet met Pence praten. Een jongen van 17 zonder rijbewijs heeft gisteren in Wagenberg, Noord-Brabant, twee vrouwen op de fiets aangereden. De vrouwen raakten zwaar gewond. De auto van de jongen en zijn passagier kwam in de sloot terecht. Zij raakten niet gewond. Ze zijn door de politie aangehouden. De koopkracht van de meeste Nederlanders neemt dit jaar amper toe, ook al gaan beter met de economie. Volgens het Niebud krijgen veel mensen wel meer loon, maar worden producten en diensten ook duurder. Wie een baan heeft gaat er licht op vooruit. Mensen met een aanvullend pensioen zien hun koopkracht dalen. En voor degene met een bijstandsuitkering verandert er vrijwel niets. Werkende stellen met kinderen zijn het beste af. Zij profiteren van het hogere kindgebonden budget. Spanje probeert opnieuw om de afgezette Catalaanse leider Poets de Mond achter de tralies te krijgen. Poets de Mond is nu in Denemarken voor een lezing. Een internationaal arrestatiebevel tegen Poets de Mond werd vorige maand ingetrokken. Maar nu heeft de Spaanse openbaar aanklager het Hoge Rechtshof in Madrid gevraagd het weer uit te vaardigen. Het weer vanmiddag in het westen geregeld zon, in het oosten bewolkt in een bui. En het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het. N DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A16 Rotterdam richting Breda... staat tussen met Ridderkerk en Zwijndrecht 3 kilometer... met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Drie reisschokers zijn er dicht. En volgens Rijkswaterstaat duurt het nog tot half vier vanmiddag. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Geen ja, geen nee. En omdat Ellis Berger met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg al meteen gehoor bij meneer... Meneer De Beus. Goedemorgen, meneer De Beus. Bent u een beetje zenuwachtig? Inderdaad. Ziet u er erg tegenop? Dat niet. Wat denkt u? Zullen we dan meteen beginnen? Zeer juist. De regels hoef ik u niet meer uit te leggen, hè? Die zijn bekend. Goed, meneer de beurs. Nou, wij zijn er helemaal klaar voor, u ook. Inderdaad. Prima, dan druk Pieter stopwatch nu in. Dit is toch het spelletje geen ja en geen nee? Nou, ja, daar had u zich ervoor opgegeven. Ja. Kan er toch geen misverstand zijn? Nee, maar ik dacht... Wat dacht u? Nou, u zegt zelf ook steeds ja en nee, bedoel ik. Ja, maar ik stel de vragen, begrijpt u? Ja, ja. En ik doe zelf niet mee. Nee, nee. Is het nu helemaal duidelijk? Ja hoor. Goed, meneer de Beurs. Vertel u eens, u woont in Eindhoven, hè? 19 jaar al. Wat was er fout? Nee, ik dacht even dat u nee zei. Nee hoor. Nee, u hebt groot gelijk, meneer de Beurs. We gaan gewoon door, is dat goed? Ja hoor. Prima, u woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u kinderen? Jaapje, Joopje en Joep. Wat was er nu niet goed? Nee, ik was even niet goed, meneer de Beurs. Oh ja. U bent nog niet boos, hè? Nee hoor. Goed, meneer de beurs, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven. Hebt u daar veel aanloop? Neuzen, nichten, zwagers. Wat is het toch met die zoemer? Ja, ik mag me wel even bij u verontschuldigen, hè? Ja. Maar mijn vingers zitten vanochtend een beetje los. Oh ja. U neemt me nog niet kwalijk, hè? Nee hoor. Ik vind dat u het verder erg goed doet, hoor. Ja? Ziet u er tegenop om door te gaan? Nee, hoor, oh, nee. Goed, meneer de beurs, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè? Ja. Ah! <lacht> Waarom drukt u nou niet? Nou, natuurlijk niet, omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. De laatste ronde van onze filmquiz voor een briefkaart op de eerste rang. U weet allemaal hoe het gegaan is. We hebben nog twee kandidaten over de heer Van der Heijden en de heer T. U zit er allebei zo te zien ontspannen ja. bij de hand aan de zoenen. Ik geloof dat we kunnen beginnen. Drie vragen in deze laatste ronde. Let u goed op. Hier komt de eerste vraag. Toen Greta Garboe in 1932... <lacht> Meneer Stan Laurel. En dat is goed geantwoord, meneer D. Want de vraag luidt in zijn geheel. Toen Rita Garboe in 1932 gevraagd werd voor de filmrol Anna Karenina... ...maakte op 5000 kilometer afstand... ...een slanke Engelse komiek met zijn paard in 19 e Hoe heette die komiek? Stan Laurel, uitstekend geantwoord. En een applaus graag voor meneer applaus. En dan gaan wij door snel naar de tweede vraag. Wij de op de tweede vraag. Wat bewaarden in... Meneer Tee, het diepste stilzwijgen. Maar dat is verbluffend, dat is alweer midden in de roos, meneer Tee... want de vraag luidt in zijn geheel... wat bewaarden in de film Ochtendschemering der mensheid... de Germanen in hun heilige wouden? Het diepste stilzwijgen. En een applaus, graag meneer Tee. Dat zit hij weer. En dat is het applaus van ons sympathieke publiek. En dan gaan we snel door naar de laatste vraag... de 7 de 100, de gulden vraag. Let er goed op, meneer Tee. En u natuurlijk ook, meneer Van Heijden. Nee, meneer ik heb het gelezen. Overzoek. Hier komt de laatste vraag. Wie? Meneer Ik. En dat is goed geantwoord. Want de vraag luidde: Wie weet het antwoord op de laatste vraag van onze filmquiz... voor een briefkaart op de eerste rang? Meneer T. Ja, twee conferences. Twee korte conferenties achter elkaar. Van natuurlijk niemand minder dan het duo Frans Hassema en Gerard Cox. Is dat is al jaren zeventig denk ik. Onhoog? Ja. Hè? Ja, ik denk het wel. Oh, even de microfoon, ja. Ja. <laughs> uh, zou er nog zo'n conferentie? Wat was dat een Ja, dat was met de Boertjes van Buiten. Oh ja, met de Boertjes van Kees Schilproort. Kees ja. Schilproort. Dat was ook zo uh, prachtig. Zullen we, zullen we met, nog, nog kort... Ik zo nog weet niet, Ik weet niet. Ik heb nog een kort stukje. en aanwezigen. I'm very glad. Ik ben erg blij. That this meeting. dat deze meeting. is taking place in Rotterdam place in Rotterdam... Because Rotterdam has a very big problem with this prostitution. Want Rotterdam barst van de hoeren. Let's take a general view of the problem, which one way or another facts all of us... Yes. Because every wife has a husband and every son has a mother. Yes. What do you mean by Yes. Wat bedoel je met ja? Oh, why do you say yes? Nee, waarom zeg je ja? No, that's not what I mean. Can't you stick to your job? Dat bedoel ik niet. Kun je niet bij je werk blijven? No, goddammit! Who? You see, I didn't the audience. But I can't translate it. Oh, you Oh, oh, oh, oh. I didn't know it was correct. Audience, <laughs> I should have known. Yes. Okay. All right. As I was saying, Zoals ik zojuist al trachtte duidelijk te maken, the question is, de grote vraag die op dit moment de hele westerse wereld in beroering houdt, is: Which is first? Wat kunnen wij in het huidige stadium van ontwikkeling aannemen was er het eerst? The chicken or the egg? The chicken. The egg. The chicken. The egg. The chicken. The egg. The chicken. The you behave yourself? Dames en heren, chicken. The egg. The de The de I a Anders was ik kan deze eerste toespraak niet beijden. Oh, I mean you bloody crook. Oh. Bloody? Yes, I, in front of the audience, sir. Will you please apologize, apologise, Altmeyer? Yes, me, I want you to, sir. Okay. No, don't mention. It. Oh, fine, fine. Ladies and gentlemen, pracht aanwezigen. I apologized. Ik apologize. bied mijn nederige excuses aan. For for is little in the wall. For deze onbeschofte <laughs> uitval. <laughs> But I am only a human being, you know. Maar ik ben ook maar een eenvoudige boerenloo. So to continue my speech, allemaal terug te komen. Which was first? What was it is? The chicken or the egg? Shut up you fool. How did you got Zeg wie denk je wel dat je bent? Meneer, dit je waar? Ik heb niet bij je op school gezeten! Tot go to school, with you. Sir, I wanna talk to you! Meneer, je moet even met u spreken! What ja, oké Dat is zo Nee, je zegt Sir, wil willen talk to you! Ja! Nou, tok is kip! Tok <racht> is kip? Ja, tok is kip, ja. Heb je wel eens tok gehoord? Ja! Nou, dat was het, kip! Dat is een internationale kip, ik heb geen tok to nodig, joh! Dolk nodig, bedoel ik! Wat hè? sta je nou op de kaken? De kaken, laat de kaken, laat de kaken! Wat zeg je nou? Ik speel die Engels. Ja, dan moet je Engels praten, hier. Waarom? We doen al die Engels. Ja, is... ja, is... Oh oh ho, ho, dat mag je niet zeggen. Wat dan? Dat zijn onze bevrijders. Dat zijn de Tommies. De vliegende kruideniers. Dertig jaar geleden, dat mag weer geveerd worden. Oh. Maar dames en heren. Oh. Dat is de enemy, man. Wie? De enemy, die stond beneden, die vrat het op. Ik heb het nou toch goed. Nee, geen Frans, Engels. Hi, folks! Jongens en meisjes. We made a terrible mistake. Hij maakte een afschuwelijke vergissing. Actually, feitelijk! Oh, er zit je in? Actually, I am the speaker. Ik ben de spreker helemaal niet. En hij is de translator. En hij is de grote boerenlo. Ja. ja, prachtig. Uniek duo. Pas op want anders gaat de volgende ja, starten. Gerard Koks natuurlijk de zijn laatste jaren. Uh, vooral bekend natuurlijk met... Uh, uh, ja, het, uh, een beetje de, de Nederlandse versie van, uh, dacht ik, van On Buses, hè? Tenminste. Dat, uh, of uh, uh, toen was Geluk Heel Gewoon. Toen was Geluk Heel met Joke Bruis ja. en zo. Ja, met Joke Bruis. Ja. Ja, ook een speelfilm van gemaakt trouwens. Oh ja, dat ja, weet ik niet. Ja, oh. die, heb, die heb ik thuis. Die maak ik alleen ervan. Oké. Jij hebt wel. nooit wat met film gehad, natuurlijk. Nee, nee, dat <laughs> totaal niet, joh. Wat is dat eigenlijk, film? Ja. <laughs> kan je dat eten? Dat kan, kan <laughs> je. Ja. Hé, hey, maar, uh, ja, Gerrit Koks leeft nog. En Frans Hansen maakt ook hele mooie liedjes, hè? Ja. Ga ik straks ook eentje van draaien? Kees. Maar, ja, Kees bijvoorbeeld. En, uh, uh, nou ja. Ik, zo, ik zoek wel wat op. Ja, maar uh, ik ga Joop van Essen even bellen. Ik hoop dat hij ons te woord kan staan over oh, ja, ja, wat ja. er allemaal is gebeurd in, in Zandvoort bij nee, Orno. Ja. Ik wou dat ik jou was. Nou, Ach. ik ben altijd.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 Ja, Veldhuis en Kemper. Uh, ze doen me altijd denken ook aan acta en de Munnik. Want een beetje het ja. zel, hetzelfde sfeertje eigenlijk. Hè. En ze zijn weer ja. bij elkaar. Eh, zag ik van de week op televisie. Ze waren geloof ik in de, in de Wereld niet Door. Of, of bij Jinek nee. geloof ik. Nee, ja, ga, je zei het net al van uh, ze weer bij elkaar waren. Ik, dus je vertelt me gelijk twee nieuwtjes in één uh, klap. Want ik wist niet eens dat ze uit elkaar waren. Dus, Echt waar? En nu weer bij elkaar zijn. Ja, maar ze zijn niet zo lang uit elkaar e geweest. Uh, ik weet dat ah. uh, uh, Veldhuis die heeft een tijdje een, uh, een solo-cabaretstukje uh, gedaan rond de Bijbel. Oké. Okay. Ja, dat weet ik toevallig omdat hij in het kerkje in Bloemendaal is geweest bij Ad van Nieuwpoort. Ah ja, dan, uh... dat is uh, de plaatselijke predikant in Bloemendaal. die één keer in de maand Aeropagus organiseert. Dus een, uh, ja, een talkprogramma in de kerk. En dan, kun je, dan kan je er nou smiddags uh, naartoe. Hmm. Joep van Hek is daar al geweest. En uh, onze. onze uh, hoe heet die nou? Uh, met de Bertels. Om... Oh, uh, Jort Kelder. Jort Uart Kelder. Ja. Uh, de baas van Albert eh. Heijn. Ja, Dick Boer, Dick Boer, de baas van Albert Heijn is geweest. Bas de gaai Fortman was daar ook. Uh, ik heb een aantal. Was, uh, hoe heet het ook niet, uh, daar zo? Uh, die uh, een beetje om mijn oh, mot mee had. Uh, dat je een foto van hem maakte. Ja, en... nee, nee, nee. Ah. Ja. Nee, nee, die was. Oh. De, nee, die is nog niet. Die kon misschien nog wel. Ja. ja. In ieder geval, uh, binnenkort ook Rob Oudkerk. De Amsterdamse wethouder die uh, inmiddels mijn buurman is. Huh? Uh, die komt ook. Dus, dus, dus ja, die gaat ook iets vertellen over zijn verleden. Oeh, oh, dat, no. wordt, dat wordt. No, nee. Dat wordt nog wat in de kerk. Red klant. Light, eh. Wie, wie? oui. oui. <laughs> uh, nou, hoe uh, kom ik er nou op? Oh ja, Veldhuis en Kemper. Wat, Richard Veldhuis. Richard Kemper en. Uh, hoe heet Veldhuis ook weer van zijn voornaam, weet jij? Eh, uh, nee. Nou, um, nou goed. Maar Veldhuis in ieder geval. Die was dus ook in, in de kerk in Noemendaal. En die vertelde toen over zijn Bijbelse... He, hij was in de kerk, dus uh, dat was dan mooi meegenomen. Want dan kon hij meteen over zijn solo project praten. In een, in een sfeer die uh, daar prima bij paste. Namelijk de kerk. Maar nu dus weer bij elkaar het stel. Ja, ze gaan weer, ze gaan weer toeren. Ja. Uh, Nora Jones ken je ook wel, hè? Ja, ja. Lekkere zangeres, hè? Toch? Lekkere muziek. Ja. <laughs> And there, there was you. And then there was you. And then there was you, my dear. I thought love was a game one would win or would lose until I found Ja. Morga Jones was dat met... Uh, And there, there was, was you. Yeah. We zijn ongeveer een minuut of zeven van het nieuws verwijderd. En normaal, eh, dan, dan, ja, dan bellen we rond deze tijd altijd even met Joop van Nes. Maar Joop, Joop? is, eh, of hij is nog ziek, of hij lijkt niet op. Of hij Laat eens hard, van je horen. Ja, Joop, bel ons even als je, ja. als je ons hoort en, uh, en gelegenheid. Normaal is dat uh, don't call us, we call you, maar... Ja. <laughs> Oh. Zo is dat. Of zou er helemaal niks ge ge gebeurd zijn in Zand voor het afgelopen weekend? Dat kan me niet voorstellen. Afgelopen weekend? Nee, Zouden, het alleen het, Zouden uh, ze alleen maar geslapen Nee, ik niet, weet hoor. alleen maar vorig weekend was uh, de jazz in de, in de krocht. Maar dat is vorige week... Uh, dat is vorige week alweer. Oh, ja, ja. Ja. Ik zou er eerst heen gaan, maar uh, kwam er niet, uh, het kwam er niet van. Nee, nee, nee, nee, oh nee. Jee, Wel, jammer. Ja, ja. ja. Uh, wat was een nou, Goed, uh, Goede artiesten had hij, uh, meneer Erik Timmermans. Dus. Ja, die heeft altijd wel een goede muzikant ja. om mee. Ja, ja, ja, ja. ja, zeker. Ik neem jou even mee uh, naar Afrika. Nou, gezellig. En dan doen we even mee in de toto. Oh. Alleen als er wat winnen valt. Ja. Goede muziek in dit geval. Zeker weten.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 Was dat met uh, Afrika? We gaan we, uh, binnenkort naar Duitsland. Oh, no? Jazeker. ja, oh, ah, zeker. je visum al binnen of zeker? Uh? Ja, <racht> ja. bij <Ben> helemaal <racht> in rent ook ook <Lemon> in rent ook in Oberhausen. Is toch Oberhausen? Ja, yeah. hey, het uh, uh, uh, nummer van de dame waar uh, uh, verklap, jij het maar aan de luisteraars waarom naartoe gaan? Hoe bedoel je de... uh, nou? De luisteraars weten dat niet. Nou, uh, het is een tijdje geleden. Ja. Alweer uh, bijna anderhalf jaar geleden eigenlijk. Ja. Dat ik uh, via uh, kennis eigenlijk van, het, uh, van Facebook... die uh, hadden ineens eigenlijk uh, een paar tickets uh, voor uh, een optreden van uh, Helene Fischer. En toen ging ik het eens googelen. Ik denk, uh, is dat leuk? Dit Is goede muziek? En uh, ja, vond ik wel. Uh, maar ik denk, ja, hoe helemaal eigenlijk naar Duitsland? En hoe, uh, weet je wel, ik denk, ja, dan ga je niet in je eentje... Nee. Dus ik dacht gelijk aan jou. En ik ging die, die muziek eens even luisteren. En ja, dat is uh, echt zalige muziek. En het schijnt een show te zijn, jongen. Dat is echt gigantisch. Want ja, je moet wel voor een eenvoudige ticket al uh, 100 euro uh, per ticket neer uh, tellen. Ja. Dus. Uh, ja, ik zeg van, uh, dit, dit wil ik ook meemaken dan, weet je wel. Ja, dus ik nee. heb uh, besloten, ik denk, nou, dan neem ik uh, ook die tickets. Ja. Vond het wel leuk hoe jij uh, reageerde toen ik zei, ja, in februari. En dat was dus 2016, toen ik het aan jou vroeg. Ja. Ik denk in oktober of zo. Ja, ik heb al die tijd wachtig gelegen. Ja, toen zei jij <laughs> zo van, oh, februari ik was. Ik zeg, ja, 2018. Ja. <laughs> ik zeg Maar het is echt de moeite waard. Ik heb uh, uh, uh, clips zitten kijken op uh, YouTube en zo. Ja. En ook verschillende shows van haar in ja. Duitsland. Dat zijn van die wervelende shows. Die Duitsers kunnen dat, hè? Ja, die kunnen dat echt de grote shows uh, maken. Ja, dus dus een... nou echt een spektakel. Uh, zou dat nou uh, maar mensen... geld te maken hebben? Of zou het gewoon talent zijn? Want ik bedoel, uh, hier in Nederland... proberen ze natuurlijk ook wel af en toe... Uh, zoiets neer te zetten. Hè? Night of the Proms of zo, weet je ja. wel, zoiets. Maar uh, dat ziet er toch allemaal wat... Uh, ja is iets, iets minder uh, uit. Ik denk dat ja, het, het, het minder, minder glamour is. Nou, zouden zou, zou, zou Duitsers meer geld erin steken? Ja, Nederland. Dat, dat ik denk ik sowieso wel. Hoor. Dat dat ja, zou het ja, hele zou zijn. De die Karel al, die had ook van die... Ja. Van die van die, uh, die grote die, shows ja, en dergelijke. Joh, nou, mijn werd... moeder vond dat, dat het heerlijk... om op, op Duitsland overdags ook... en op ook ZDF en dergelijke... om uh, van dit soort shows uh, te de kijken. Bekijken, ja. ja. Met hey, goede muziek. Dan Achter, dan... Achterbaan. Achterbaan, ja. Ik had hem eigenlijk als mijn... Hoe heet het het bedoeld, hoor? Maar maakt niet uit. Als mijn, uh... als liedje voor de sidekick? Ja, ja. Well. Of, ja nou? of je moet nu uh, eerst even het nieuws doen, want het is half. Oh joh. Dan, dan, dan, dan, dan, dan doen we hem gewoon nou. als liedje van de sidekick zo, toch? Ja, ja. Dus we gaan eerst over naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sherald Duyf. Oh, wat oh. Ik ben ik nog beroemd ook, zeg. Ah. <laughs> moet ik wel even het nieuws erbij pakken? Want anders ja. Voelt... Ah. Hey, moet je ook nog je fok opzetten? Ja, nee, dat hoeft niet. Ah. Ik, heb, ik heb lenzen. Oké, oké. Dat gaat want... helemaal goed komen. Ook voor lezen. Wat luisteraars, zoals ik okay. u ook uh, in het uh, eerste uur al heb medegedeeld: het, het is niet zo gek veel spectaculaire nieuws. Uh, wat Zandvoort betreft. Ah. Maar we hebben natuurlijk regio regionaal nieuws. En dat kan ook voor Zandvoort. ...van belang zijn. Een vrouw is zondagavond gewond geraakt... ...nadat ze van enige hoogte van een flat... ...op een dak was gevallen... ...bij de Seinpostweg in Zandvoort. Ze viel vermoedelijk van de zevende verdieping. En hoe dat allemaal kon gebeuren... ...ja, dat is helaas nog niet bekend. Diverse hulpdiensten, waaronder een trauma-helikopter... kwamen meteen naar de badplaats toe. De helikopter landde voor het Holland Casino... ...en dat zorgde natuurlijk weer voor enorm veel bekijks. De vrouw is met een ladderwagen van het dak gehaald waarna ze met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd voor verdere verzorging. En hoe het op dit moment met haar gaat, dat antwoord moet ik u helaas ook nog even schuldig blijven. Dan gaan we naar Heemstede. Een 15-jarige jongeman is daar vermist. De 15-jarige J. Ba J. Uit Heemstede is sinds gisteren vermist. Volgens de politie vertrok de jongen op een zwakte fiets... Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. J. Hawar is gisteren voor het laatst rond de klok van 1 uur s middags gezien. Hij is rond de 1,40 meter 40 lang. En voor zover bekend draagt J. Hawar een zwarte jas. Een paar zwart-blauwe sportschoenen met witte zolen. De politie in Zandvoort die vraagt mensen om 112 te bellen. wanneer zij een jongeman van 15 jaar zien die aan het uiterlijk voldoet wat ik zojuist aan u beschreven heeft. Zal het nog een keer herhalen. Vijftien jaar. Eh, draagt een zwarte jas. Is niet zo verschrikkelijk groot. 1,40 meter lang. Hij draagt zwart-blauwe sportgroenen met witte zolen. Nou, toch best wel een jongeman die dan opvalt. We gaan eh, nog even naar Heemstede... want de scooterrijder en de automobilist... zijn gisteravond op de kruising van de Herenweg en de zandvoort in Heemstede bij elkaar op elkaar geknald... De auto is hierbij gekanteld en daarbij op de scooter terechtgekomen. Dat is een maaltijdbezorger op de scooter en die is daarbij ernstig gewond geraakt. Ongeluk gebeurde om uh, half tien. Volgens ooggetuigen maakte de, autobestuurder, maakte de autobestuurder het goed... en zou de bestuurder van de scooter door omstanders onder de auto vandaan zijn gehaald. Uiteindelijk heeft de politie op Facebook bekendgemaakt dat de bestuurder ernstig gewond is geraakt. De politie doet onderzoek naar hoe de scooter onder de auto is terechtgekomen. En daarna eh, kon de berger pas zijn werk doen. En tot die tijd is het kruispunt ook helemaal afgesloten geweest. Getuigen van het ongeval kunnen zich melden bij de politie maar kust Nou, tot zover het nieuws. Gaan we over naar de weersverwachting voor vandaag en komende dagen. Vanochtend was er erg veel bewolking en vooral in het noorden en oosten viel er ook wat motregen. Zeer lokaal kwam er ook nog mist voor. De neerslag die is geleidelijk weggetrokken in richting Duitsland. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Maar er is slechts spaarzaam ruimte voor wat zon. De temperatuur die loopt op naar een graad of acht. Zacht weer, dat dan weer wel dus. De, de wind is matig en komt uit, een, uit, uit de westelijke richting. In het noordoosten is de wind aanvankelijk nog zuid tot zuidoost. Gaan we naar de nacht van dinsdag. En dan. Uh, sorry, de nacht na dinsdag, zo moet ik het zeggen. Zijn er opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden blijven Het blijft droog. Minim, de minimumtemperatuur loopt uiteen van 3 graden in het oosten. En in het noordoosten tot 6 graden. En dat geldt dan ook voor de kust. Zuidwestelijke ja, wind is overwegend matig te noemen. Dinsdagochtend dan schijnt eerst nog even de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. En in de middag gaat het op steeds meer plaatsen, regenen of motregenen. wordt zacht met maximumtemperaturen tussen de 7 graden... en in het noordoosten 10 graden. En dat geldt ook voor het zuidwesten. De zuid tot zuidwesten wind neemt in de loop van de ochtend toe... naar matig tot vrij krachtig, langs de kust en op het IJsvermeer naar krachtig. Nou, de verwachting voor de middellange termijn die is opgesteld door het KNMI... Op maandag 22 januari eh, om 3.57 uur 57, vannacht Wordt een eh, naar verwachting een wisselvallig weertype. met vooral op woensdag en donderdag periode met regen. Woensdag ook bijzonder zacht. Mogelijke temperaturen, van u hoort het goed, 13 graden. Maar vanaf donderdag wordt het allemaal eh, ja, wat minder zacht. Ik ga eruit, ik ga eruit, ik ga eruit, ik ga tagesablauf. ik ga eruit, ik ga überhaupt ik Doch alle ik ga man die ga eruit, ik ga man ik ga eruit, ik ga eruit, alle ga eruit, ik Auf einmal stehst du da und lass mich an. In mijn Kopf is een Achterbahn, Alles om um ons wird still, geen menschen meer. En die lichter strafd in tausend Farben. Sag mal, spürst du das ook? Gefühle außerplan. In mijn hoofd is een Achterbahn, Völlig abgehoben, keine Schwerkraft meer. En ik, en een lichter meer, en een lichter meer. Gefühle aus der wie in de achterbaan. Gefühle aus der wie in de achterbaan. Dat is mijn neus, ik straalte neus. Oh wie ein Feuerwerk zum neuen Jahr. Nur du und ich, was anderes brauch ich nicht. Wenn man dran glaubt, dann werden Träume wahr. Ja, alle sagen, dass man die besten Dinge findet, wenn man sie nicht sucht. Nach all den einsamen Jahren macht alles seinen Sinn, und er bist du. Auf einmal stehst du da und lass mich an. Immer Ist eine Achterbahn, alles um uns wird still, keinen Menschen mehr, und die Lichter strahlen in tausend Farben. Sag mal, spürst du das auch? Gefühle außer Namen. In meinem Kopf ist eine Achterbahn, völlig abgehoben, keine Schwerkraft mehr, nur noch du und ich und ein Lichter mehr, und ein Lichter mehr. Gefühle ausser wie in de achterbaan. Gefühle ausser gangen, wie in de achterbaan. In mijn kopf is eine achterbaan. Spürst du das? Sag mal, spürst du das auch? Keine Schwerkraft mehr, nur noch du und ich und ein Lichter mehr, und ein Lichter mehr. In meinem Kopf is eine Achterbahn. Komt ze eigenlijk uit Duitsland? Nee, nee, nee, nee. Uh, ze is geboren in het Siberische Krasnojarsk. Het is een zin. Dus ja, ja, ja, ja. En de oh. ouders, Peter en Maria Fischer, ja. Russische-Duitse oorsprong, uh, die zijn uh, uh, in. Uh, even kijken. Nou uh, jouw grootouders nee, ja, Maar Wolga-Duitsers die in 1941 naar Siberië gedeporteerd werden. Oh. Dus nee, ze is niet. Uh, Zo, zullen ze. Zullen, nee, nee, nee. zullen die nee. koud gehad hebben? Nou <laughs> Ja. <laughs> Nee. Maar ze hebben wel met, met grote uh, artiesten uh, gezongen. Ze hebben ook een eigen show op de ZDF. De Helene Fischer Show. show. Ja. Waarin ze dus ook allerlei uh, uh, artiesten, grote artiesten, uh, uitnodigen. Michael Bolton uh, onder andere. Oh ja. En uh, wie noem je, ook, ze hebben ook met Udo Jurgens uh, nog een uh, nummer in de kerstshow uh, gezongen. Leeft hij nog? En, nee, want die is een paar dagen na uh, dat optreden, is, was zijn laatste optreden zeg maar. Ja. Is Udo Jurgens toen overleden in 2014, 21, uh, 21 december. Oh, ja. Dus ja, dat was... Uh, maar heel veel ook uh, artiesten, uh, hoe heet hij nou ook alweer, die... Uh, die, uh, die Italiaanse... Uh, die, die blinde... Uh, uh, die, die soprane, die... die uh, ja ik kan niet op zijn naam komen. Andrea nou, Bocelli Andrea Bocelli ja, ja. Daar heeft ze ook mee gezongen. En zoveel andere... ook veel natuurlijk grote Duitse uh, namen... die ja, ons niet zoveel uh, zullen zeggen. Zoals ik in de laatste show uh, zag. Ja. Hey, wat, vind jij, wat vind jij... van een heel andere onderwerp, hoor. Wat vind jij van ja, Nick Schilder? Ja... Uh, is het hier überhaupt van Nick en Simon? Wat, wat, uh... Kan er wel mee, uh, mee door, ja. ja. Uh, ik vind het ene uh, uh, nummer die uh, uh, ze voor uh, een film hebben uh, gemaakt... een heel goed nummer. Dan kan ik niet, weer, niet meer op de, nee, okay, maar goed, op de naam komen. Ik had al, wat, uh, ik ja, had je al... Had al iets anders. Nou, ja, ja, zag ik, uh... niet, niet, niet iets wat uh, Nick en Simon samen zingen... maar wat ze wel in het Gelredoom volgens mij hebben gebracht... althans, wat Nick Schilder dan zingt... Ja. dat is een nummer van Leonard Cohen. Het heet Helleluja, Halleluja. Ja. is al door diverse artiesten gekarpt. En, maar dit is best wel een hele mooie uitvoering. I heard there was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't Care for music, do you? It goes like this the fourth, the fifth, the minor falls, and the major lift, the battle.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 I've walked these forms I used to Soms gebeurt dat, dan, uh, dan klik je wat aan en dan uh, springt hij meteen over... en dat is dan niet de bedoeling. Maar ja, goed, dat, dat, kan, dat is allemaal live en dat kan allemaal gebeuren. Want ik wilde eigenlijk, uh, uh, Orno, uh, uh, meedelen dat eigenlijk uh, die uh, uh, Nick en Simon... dat die zulke grote fans waren van Simon en Garfunkel. Aha. Want die hebben, uh, dat hebben ze ook uh, zeg maar live gezongen uh, tijdens hun Nederlandstalige shows eigenlijk. Weet je dat? Nee? Ja. Er gebeurt meneer Sonnenberg. Ja, je, je overvalt me. Nou ja, ja, nou, ja goed. Maar ja, goed. Daar Dit is een overval. Ja. Dit <laughs> ja. hey. hey. is een stick-up, Ma Baker. Ja. Hey, ah. Jij was nog aan het zoeken. Waar, waar was je nou aan het zoeken? Nou, uh, over dat van in de Casino. Omdat ik er ook zo'n mooi nummer uh, van ze vond. Uh, uit een uh, film, een Nederlandse film. Een beetje. Ja. Uh, in de middeleeuwen speelt het af. En. Uh, ik dacht eigenlijk dat het, uh, het nummer was: Pak maar mijn hand. Nee, dacht ik. Volgens mij niet. Nee? nee, nee ik weet, ik en ik, heb... zit, ik zit al te zoeken. Ik ja. dus ga meen... even met je meezoeken. Ondertussen draaien we even Mrs. Robinson van uh, Simon yes. en Garfunkel. Heb ja, jij de film gezien, The Graduate? <laughs> The Graduate? Ja, ik weet wat je bedoelt. En ik zie ook zo de poster uh, voor me. Ja. been van die vrouw uh, zo in beeld. Van, ja. Uh, ja, ja, maar uh, daar is dit de nummer aan. Ja, hè? klopt. Weet ik. Maar nee, ik moet me ik, maar dat is... je je ik heb vroeger nog, wel eens meer uh, goede films niet gezien. Weet je dat? Uh, van heel vroeger. Van, uh, maar luister, weet je wel wie de, uh, de, de hoofdacteur was in die film? Hij doorverde de duizend euro. Ah! Uh, Stoffige Hofman. Ja, Justin Hofman, ja, <g pretek> ja, ja, ja, ja, klopt. En uh, op het eind van die film. Hein, dat, dat die, die, en was die, die, die de vrouw niet. Die, die, um... Ja, hij uh, uh, uh, had een romance met een vrouw, die had een ja. dochter. En uiteindelijk uh, uh, ging hij natuurlijk met die dochter, die was veel jonger natuurlijk, die dochter ging je af. Ja. En die dochter ging dan op een gegeven moment trouwen met een ander weer. In een kerkje, daar eindigde de film mee. En dan stuift hij die kerm binnen en dan schreeuwt hij: nee, nee. nee, nee. <lacht> En dan gooit zij het bruidboeketje weg voordat ze het jaarwoord heeft gegeven, en dan gaat ze alsnog met hem. Met heen. hem, uh, ja. Wat een, wat een film. Man, kunnen, man. man kunnen, uh, de suiker druipt ervan af uh, dat het zoetigheid. Ik, ah, ik, ik, ik ken enorm, enorm ja. Janke <laughs> Geweldig. Ja, ja. Ook, oh, ja, mrs Robinson, inderdaad. Nee, maar dat zeg hey. ik. Zijn er wel uh, meer films vroeger geweest? Dat, denk, dat zijn, uh, wel eens, heb jij die niet gezien? Weet je wel? Uh, One Flew over de Koekoeksnest. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, toen uh, kwam hij een keer terug uh, ook in de bischop, Gelijk gekeken. Oké, okay. echt waar, Ja, ja dan, dan, moet je, dan moet je dan ook weet je wel naar zo'n uh, dat, dat was uh, One floor, Of de komedies met uh, Jack Nicholson oh, Jack en, Nicholson. Uh, oh ja, met, uh, met die grote ge... uh, Indiaan die, die, die ja, met zijn die... naam ook niet meer. En nog een paar uh, bekende namen hoor. Uh, ja, weet je wat artiesten ik ook? Van weet je ik ook zo'n enge film voor met Jack Nicholson in het hotel. Ja. Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. Ergens in, de, in, uh, in Canada of zo, dat was. Of... Nee, volgens mij gewoon in Scandinavië. En, en dan moest... Scandinavië? Ja, ja. Volgens mij wel ergens in, in Noorwegen of in Zweden of zo. Hoog in zo'n heel groot uh, ja. hotel. En, dan, dan uh, moest hij dan oppassen. Hè? De, ja. ja, en dan ging hij daar rustig schrijven, maar dan ja. werd daar helemaal een beetje. Kierwiet. Koekeloeria, ja, ja. <laughs> Ja, nou, hoe komen we daar allemaal op? op nou ja, ja, in ieder geval, uh, we gaan uh, nog eventjes een oudje van Cliff in the Shadows draaien. Want, en dan is het weer zo bijna, is het bijna afgelopen. Nou man. ja, het schiet, schiet alweer op joh, maar die ja. twee uur die zijn omgevlogen. <laughs> Rieselijk. Got myself a crying dog, living dog. Yeah. Walking, living dog, living dog. I got to do my best to please just cause she's a living dog. I got the one and only walking, talkin', livin' dog. So take a look at her head, it's real. And if you don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk, so no bigger hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talkin', sleepin', walking, living do my best to please her just cause she's a living dog I got a roving eye and that is why she satisfies my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 Down. Cliff, uh, en jij imiteerde zojuist iemand van je leeftijd, hè? Een jongman. Een jongman, <laughs> ja. De jongens. <laughs> Living doll. Five my <laughs> ja. soul. Oh, ja, ja. Prachtig, hè? Ja. Hey, uh, ja. als je Cliff zegt, dan uh, in één adem natuurlijk Elvis. En ik ga de Elvis-fans uh, ga ik niet teleurstellen. Daar sluiten we dan maar mee af. Ja. Uh, niet nadat ik jou heb bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En, en, en de assistentie als sidekick natuurlijk. Ja, en, ja. De, Leuk weer eens eventjes... Ja. Uh, anders voel ik me zo eenzaam. Ja, ja zo eenzaam en uh, alleen. Nou, <laughs> We gaan dus. eruit met de uh, bekende van Elvis. En, uh, suspicious Minds. Dank nogmaals maar nou. ja, en, graag gedaan. Tot de volgende keer. Hoi, hoi, okay, hoi, hoi. We call in a trap. Walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you do?